Dank u wel voor het woord, meneer de voorzitter. Mijn naam is Marcel van der Velden en ik kom uit Vreeland. En ik sta hier ook namens de VBDO, de Vereniging voor Beleggers in Duurzame Ontwikkeling. Ook ik heb een vraag over, over mensenrechten en ketenbeheer. Ik hoop dat ik die wat concreter kan maken dan hiervoor is, is besproken. U weet, in 2011 um, heeft de, de OESO een aantal richtlijnen herzien voor uh, multinationals. En ook een hoofdstuk toegevoegd over mensenrechten. Ehm... Um, op 16 juni 2011 hebben heel veel bedrijven uh, dat hoofdstuk ondersteund. En de herziene richtlijnen uh, die zullen er onder andere voor zorgen dat uh, uh, bedrijven in toenemende mate hun directe impact die ze hebben op men mensenrechten, de activiteiten die AOLT ook heeft en de impact daarvan op mensenrechten, kan, uh, kan laten zien. Niet alleen de eigen activiteiten, maar ook de activiteiten die er door de leveranciers worden ontplooit. Wel nu. Um, Vorig jaar heb ik begrepen dat Ahold op dit moment zo'n 6.000 leveranciers heeft. En daarvan zijn er door Ahold zelf 565 geïdentificeerd als hoge risicoleveranciers. Van die hoge risicoleveranciers hebben ongeveer 111 een audit ontvangen. Dan blijft er nog 80% over. 454 leveranciers moeten nog geaudit worden tegen die richtlijnen die door veel bedrijven worden ondersteund van de Verenigde Naties. Mijn vraag is, in hoeverre speelt de aandacht voor mensenrechten en met name de herziene eh, Verenigde Naties-richtlijnen daarin een rol voor deze audit? En gaat AHOL ervoor zorgen dat al die 454 op, eh, bedrijven die nog geaudit moeten worden tegen die richtlijn, dat het ook gebeurt? Eh, dank u wel. Um, misschien even één stap terug totdat ik, voordat ik bij die, bij die aantallen kom... Um, zoals u weet um, heeft ons beleid eigenlijk een, een, een gelaagde aanpak. Um, onze eerste laag is, en we spraken daar net al even over, zijn onze standards of engagement. Wij verwachten van al onze suppliers dat ze aan onze standards of engagement uh, voldoen. Daarnaast hebben we in onze, wat we high-risk countries noemen, high-risk countries in overeenstemming met een aantal VN-resoluties, um, extra maatregelen. Daar gaan we een stap verder in termen van social compliance. En zoals u nu u in ons duurzaamheidsrapport heeft kunnen lezen hebben wij in 2010 daar een target voor gesteld een van de targets die we hebben is dat we aan het eind van dit jaar eigenlijk in al die high risk countries al onze suppliers willen hebben bekeken um, op compliance met de BSCI richtlijn dat zijn specifieke BSCI richtlijnen om ze in een auditprogramma te krijgen um, dat is um, een complexe zaak dat is complex omdat de supply chain erg complex is. En de eerste stap die we daarin nemen is om in detail in kaart te brengen hoe onze supply chain hoe die zit terug naar wat we noemen de last stage of production. Dat is een omvangrijk werk. Omvangrijker dan wij dachten en menigeen, menigeen denkt. We hebben daar ook hulp van buitenaf voor ingeroepen. We verwachten dat in de loop van dit jaar dat programma... Is, is afgerond en dat we dan onze supply chain in dat detail in kaart hebben. Daarbij sluit aan dan vervolgens de social compliance. Ervoor te zorgen dat we dat certificatieprogramma in werking stellen. En dat daar waar er uh, situaties zijn die niet in overeenstemming zijn met de BSCR-richtlijnen, dat er afspraken worden gemaakt om ze daar wel. Mee in lijn te krijgen. Want het is hier niet het doel zwart wit u bent wel goed en u bent niet goed. Nee, het doel is om eigenlijk je suppliers te engageren en ervoor te zorgen dat je die certificatie op termijn allemaal gaat krijgen. We zijn daar druk mee bezig. Het is een challenge. Het is een uitdaging om dat te doen. We hebben in ons rapport heel open gezegd waar we nu staan. We maken daar verdere voortgang mee. Denk ik dat we die target helemaal gaan halen aan het eind van het jaar, die 100%? Dat weet ik niet. Ik denk het ook niet helemaal. Maar wat hier van belang is, is dat we die supply chain in kaart brengen, dat we dat programma invullen en dat we ervoor zorgen dat we daadwerkelijk met al die suppliers in gesprek gaan onder de richtlijnen van de BSCI.